Ja. Uh, waar nu, wat, wat zit daar nu ook weer in? Uh, Bernies. Bernies zitten Burnies. er. Ja, ja, precies. Nou ja, ja. Zitten. Tegenover het restaurant Bernies. Maar ja. we moeten even teruggaan naar de periode 1945. De boulevard was tot, zeg maar, tot Rieswart eigendom van de gemeente Bloemendaal. Aha. En het gedeelte waar het huis van Pompes staat, dat was van de gemeente Zandvoort. En van Pompes tot Bloemendaal zee, dat was het eigendom van de gemeente Bloemendaal. En de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 Ja, ja, zeker voor de staat waar in verkeert. waarom ja. is een waarom je staat eigenlijk. Maar meneer De Vliet... Uh, die ging daar wonen met zijn vrouw. En uh, die maakte de bunker helemaal tot zijn eigen. Hij heeft een, een gat in de muren gemaakt. Het was een kuverbunker. Er wordt altijd gesproken over een munitiebunker. Maar het was een kuverbunker. En wat is een kuverbunker? Een kuverbunker is, is een bunker eigenlijk geschikt voor zes man. Aha. Dus voor een uh, groot hebt Ze hebben een ingang gangetje, klein halletje. En daar had je dan weer een grote ruimte. Zeg maar. Meneer De Vliet bouwde de bunker helemaal naar zijn eigen wens. Hij maakte een, een dakje boven de bunker. Hij heeft een gat in de muur gemaakt... voor het uitzicht van zijn vrouw... toen hij naar buiten kon kijken. En meneer Verliet was een kunstenaar... dus die maakte van de schouw... een hele mooie totempaal. Aha. En die totempaal die is echt... Uh, in een enorme goede staat uh, gebleven. En uh, het is zelfs zo... tot uh, toen wij die bunker gingen bezoeken, dat was s'avonds laat... Uur of uh, half twaalf, twaalf uur zo beetje. Oh, Waarom was dat zo laat?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 Helemaal gefotografeerd en toen zijn we nog verder gegraven. We kwamen Tante Pasta tegen en flesjes. Eigenlijk uh, de artikelen die meneer Van Vliet achter heeft gelaten, zeg maar. En uh, nou ja, dat was op zich heel erg bijzonder, want de totempaal dat was eigenlijk onbekend in Nederland in zo'n bunker. En zo'n ja. bunker die uh, ja, is, is helaas gesloten. Ja. Ik heb wel begrepen door een gedeelte van de totempaal.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 Dat was ook een cuverbunker. Nou, daar is toen een enorme hoeveelheid explosieven gevonden voor de ingang van de bunker. Wow. En daar is de EOD toen eh, toch twee dagen bezig geweest om het weg te halen. En dat was op nog geen twintig eh, meter van de bunker van meneer Van Vliet gedaan. Meneer Van Vliet, die heeft eh, eh, gewoond tot 1958. Meneer uh, Pompen kreeg een aanbod van de gemeente Bloemendaal... om uh, dus een stuk grond te kopen voor 6 euro per vierkante meter. En uh, de gemeente Bloemendaal veronderstelde dat meneer Van Vliet... niet het vermogen had om het uh, te kunnen aankopen. En dat betekent dus dat meneer Van Vliet uh, op een gegeven moment weg moest. Nou, er zijn heel veel uh, brieven en heel veel uh, zaken geweest om het uh, tegen te houden. Maar meneer Van Vliet liet... Uh, ja,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 die hebben de, de taak overgenomen van zijn van vader. Van zijn vader. Ja. ja. Wel bijzonder uh, verhaal uh, van zo'n... Is, is er zo'n verhaal van eigenlijk alle bunkers wel te vertellen? Want het zijn natuurlijk allemaal dingetjes op zich, hè? Die, die nou ja, het uh, uh, uh, uh, uh, is een wiedestandstelling, hè? Hoe noemen ze dat dan? Een wiedestandstelling is eigenlijk een dorp op zich, zeg maar. Daar was de boulevard helemaal omgeven door bunkers. Had, daar staat een bunker onder... Uh, 20, 30 meter verder lag ook een bunker die is opgeblazen dan. En zo langs die hele boer lagen bunkers. Richting Zandvoort? Richting Zandvoort-inrichting. En richting Bloemendaal ook. Okay. Dat noemen ze dan een wielerstandstelling, hè? Wielerstandstelling 144, 146, noem maar op zeg maar. Ja. Dat zijn eigenlijk kleine bunkerdorpjes... Uh, waar je zichzelf kon beschermen van buitenaf. Dus een eigen drinkwatervoorziening, eigen voedselvoorraad... en woononderkomens. En uiteraard ook... Uh,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 Van heel Europa. Oh. Dus alles staat erin. Alle informatie uh, waar ze liggen. Je kunt er zo heen lopen met de bunker app van vandaag, de Haase bunkerploeg. En, uh, dat betekent, en daar staat uh, alles in over, ook, over de geschiedenis. Ik en... zie het ook in over Standford. Over Standford staat er even in. Behalve de extreme bunkers met de mooiste tekeningen, die staan er niet in. Ter bescherming. Uh, om te voorkomen dat de jeugd te kreven die in die bunkers gaan spuiten. Ze oh ja.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 Dat was toen ja, nog. Was dat, was, wat deden jullie ermee dan? Nou ja, met name het vroeger mee naar huis. En <laughs> wat we ermee deden wekken ook <laughs> al niet meer. Maar op een gegeven moment ging het in de vuilnisbak Of het ging weg vroeger. Als je veertien bent, ja, die denk, denk, na. denk je niet meer na. En mijn ouders gooiden dat al weg. Die vonden het erg natuurlijk tegen de D Maar toen kwamen we in bunkers en zo... En toen gingen we de, de bunkers bekijken die onder de grond lagen. Want dat was het interessant eigenlijk. Het is natuurlijk spannend hè, als kind. Ja, spannend, ja. Dus ja. De, uh, schep mee en dan uh, bunkerhuisblaad. We hebben een aantal bebeuringen ook gekregen, uiteraard. daardoor. En, uh, ja, maar dat was illegaal, hè? Dat het was illegaal. Niet. Je mocht geen bunkers opengraven uh, vroeger.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 Nee. Vroeg had je gewoon duin, nou ja, je kon alles doen wat je wilde eigenlijk. Hè. Ja, er werd van alles in de duin uitgevroten. Uh, ja, er was, werd gestroopt en ja, uh, nou, ja. Ja, noem het maar op. Nou ja, dat, dat kom je ook vaak zo'n avonds tegen. Ja, ja? Spunker, stropers? Zeg, kom je stropers tegen, ja. Dat hebben we vaak meegemaakt. Ja. Eh, tot je dan, uh, maar stropen ja, op konijnen, verzanten, dat uh, soort dingen? Damherten. Ook herten. Dat werd ook uh, gestroopt. Uh -huh. We hebben vaak een omweg moeten maken omdat wij uh, toch uh, schoten hoorden in, in, in, in de verte. Toen dachten we wegwezen. Wegwezen, hier. Ja. Dus uh, wij, uh, ja, het was een Eigenlijk gewoon als kind gefascineerd geraakt en het niet meer kwijtgeraakt. En, uh, nou ja. Dat is een soort koorts, hè, waar, of een ziekte ja, ja, waar ja, je ja, mee ja. besmet wordt en dat, dat moet je op, doen. Nou, nou ja, goed, de bestaat niet meer, hebben we nee. opgegeven. Uh, een, enigszins vanwege uh, vervelende e-mails, en enigszins uh, vanwege gezondheidsklachten. Ja, ja. En dat betekent dus dat wij uh, geen informatie meer verstrekken, zeg maar.